8 uur, Jobboot, met het NOS-journaal. Het ging vorig jaar wat beter met de Europese luchtvaart. Maar de resultaten vielen tegen door de aswolk, stakingen en sneeuwval. Dat blijkt uit cijfers van de AEA, de associatie van 36 Europese luchtvaartmaatschappijen. Vorig jaar werden 160.000 vluchten geannuleerd. Het overgrote deel was het gevolg van de vulkaanuitbarsting op IJsland. Door stakingen en sneeuwval gingen 60.000 vluchten niet door. Anderhalf keer zoveel als een jaar eerder, zegt de AEA. Ondanks alle tegenvallers steeg het aantal passagiers... met zo'n 10 miljoen tot 335 miljoen. De Italiaanse premier Berlusconi kan voortaan worden gedwongen... om voor de rechtbank te verschijnen voor zaken die tegen hem zijn aangespannen. Daarover moet de Italiaanse rechter voortaan per zaak beslissen. Dankzij een wet die vorig jaar werd aangenomen... hoefde Berlusconi niet naar de rechtbank te komen... als hij te druk had met zijn werk. Daardoor ontliep hij onder meer rechtszaken... waarin hij terecht stond voor omkoping en belastingfraude. Het constitutionele hof heeft nu bepaald dat die uitzonderingspositie niet te verenigen is met de Italiaanse grondwet. De politie van Tunesië is opnieuw hard opgetreden tegen betogers in de hoofdstad Tunis. Volgens getuigen is één demonstrant doodgeschoten en raakte een Amerikaanse journalist gewond. Ook in andere steden in Tunesië was het weer onrustig. Die onlusten duren al een maand en zijn gericht tegen het bewind van president Ben Ali, de hoge werkloosheid en de corruptie in het land. De Tweede Kamer wil al binnen een paar weken besluit nemen over de nieuwe missie naar Afghanistan. De Kamer houdt op 24 of 31 januari een hoorzitting met deskundigen... en wil dan meteen daarna het afsluitende debat houden. Dat betekent dat het debat nog voor het GroenLinks-congres is. Dat is op 5 februari. Het kabinet wil 545 mensen naar Afghanistan sturen... en is voor steun aangewezen op de oppositie. GroenLinks hield gisteren een bijeenkomst met leden waarin veel kritische vragen werden gesteld. Het weer vanavond bewolkt en overwegend droog. Vannacht vanuit het Zuidwesten opnieuw regen. Ook morgen overdag regenachtig. Het wordt dan tussen 8 en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een file op de A27. Breda richting Utrecht. Tussen Knoopend Hooipold en Hank 3 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Tussen Geert Ruidenberg en Hank is de reis ook dicht. Tussen Amersfoort en Apeldoorn. En tussen Meppel en Zwolle rijden geen treinen na een aanrijding. Tussen Tilburg en Oosterwijk rijden geen treinen. Daar heeft de politie treinverkeer stilgelegd. In alle gevallen kan de vertraging oplopen tot meer dan een uur. Lieve Elze, de landgoedwinkel draait echt super dankzij jouw enthousiasme voor de natuur. Groetjes, Haro. Wat een leuke mail, zeg. Geef ook een compliment aan een vrijwilliger op evengeven.nl.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 Kijk voor meer informatie op www.ikbennoch.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de NO altijd? Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Ja, er zijn echt twee dingen die spelen. Max. Twee dingen. Twee dingen. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel avond. Zijn ouders waren 65 jaar bij elkaar. Kibbelden wat af en wisten dat het einde naderde. Vader doof en moeder dementerend. En hun zoon, filmmaker Peter Lataster, maakte een portret van zijn ouders. Straks praat ik met hem. Nu aandacht voor een opmerkelijk idee. Stewardessen in vliegtuigen moeten gaan opletten of er mensen ontvoerd worden... door bijvoorbeeld mensenhandelaren. Het CDA Tweede Kamerlid Thurus probeert er al een tijdje het idee te verkopen. En vandaag belooft de staatssecretaris Steven dat hij die mogelijkheid gaat onderzoeken. Aan de telefoon de initiatiefnemer, uh, meneer Thurus. En bij mij hier aan tafel voorzitter van de vakbond, Ton Sternberg. Die dat plan helemaal niet ziet zitten. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond, Goedenavond meneer Churus. Ja, U heeft uh, dat idee uit Amerika. Daar ja. worden stewardessen opgeleid hè, om op te letten op mensenhandel. En waar letten ze dan op? Nou, ze letten natuurlijk op gedrag. Het idee komt overigens op een conferentie uh, aangehoord door een Amerikaans congreslid. En Het idee omvat, of het is een idee van American Airlines uh, samen met een uh, organisatie uh, genaamd Innocence at Risk. En wat eigenlijk de bedoeling of de kern van, van, van de training, extra training of de training die in de training al uh, die wordt gegeven aan stewardess en stewards zit, is met name... Nou, let op uh, situaties, want uh, stewardess en steward zijn natuurlijk oren en ogen in de lucht. Ze zijn toch ook wel een beetje toezichthouders. Mm -hmm. uh, nou ja, bij, helemaal bij lange vluchten zijn er uh, laat ik zeggen, gedragingen van kinderen. Want we hebben het over zowel kinderontvoering als mensenhandel. Nou, kunnen zij uh, laat ik zeggen, niet pluisgevoelens... Uh, die alertheid is uh, Niet pluisgevoelens dat, dat een stewardess denkt... nou, hier zit een, een jong kind met, met twee mannen of twee vrouwen of, of mensen... Waar het eventueel uh, nou ja, niet bij zou passen. Uh, in in zo'n lange vlucht wordt word het gedrag natuurlijk ook uitvergroot. En kan je, daar, uh, kan je ook een, zeggen, uh, oog ontwikkelen, oor ontwikkelen voor dat soort situaties. Nou, uh, maar niets pluis, brugt, vind ik, vind ik nog een beetje vaag klinken. Want misschien ben je wel met je oom en tante. Ja, dat, dat kan. Dat kan. Dat, dat hoeft helemaal helemaal. Uh, natuurlijk, daar is natuurlijk niks mis mee. Mm -hmm. Maar het kan ook zo zijn dat je denkt van nou. Ik heb er niet pluis gevoeld en, en het, waar het mij om gaat en waar het project op ziet... en daar zijn ook al successen mee behaald... is gewoon eigenlijk kanaliseren die alertheid van wat, wat doe je tegenwoordig als je zoiets iets, iets, iets merkt, uh, zo'n gevoel hebt. Ja, maar u nou, weet niet nog is... meer concrete dingen waar ze op moeten letten... behalve een niet-pluisgevoel? Nou ja, dat, dat is precies natuurlijk wat in die training uh, wordt geleerd. Net zoals uh, de mensen van bijvoorbeeld de, de mars u Die hebben op een gegeven moment ook een ontwikkeld uh, oog en oren voor situaties... waar u en ik waarschijnlijk als leken nou, totaal aan voorbij zouden lopen. Het is dus niet vragen van om voor agentje te spelen, maar het is eigenlijk meer de kans bieden... gelegenheid bieden om die alertheid eventueel in die nodig om te zetten. Bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, uh, een zorgmelding. Dat we zeggen, nou, we kunnen dat uh, vanuit de lucht alvast doorbellen... en dat dan vervolgens uh, de persoon in kwestie of personen in kwesties... nou, dan uh, bij, bij de douane extra worden gecheckt of worden gecheckt. Dus het is niet, absoluut niet een discussie over... want die reacties kreeg ik een beetje... Nou ja, u verwacht van ons dat we een beetje politieagentje spelen. Nee, ik verwacht gewoon oplettendheid. Mm -hmm. Dat ook worden gedaan. Alertheid. Ja. En ik denk ook een stuk verantwoordelijkheid. Maar goed, die, hoe die cursus er precies uitzit, dat weet u niet precies. U weet alleen dat ze leren het goed te kijken. Ja. Uh, en u zei, het is effectief. Want hoeveel zaken heeft dat al bijvoorbeeld in Amerika opgelost dan? In Amerika heeft het al enkele zaken opgeleverd. Hoeveel? Laat ik, uh, dat weet ik niet precies. Ik heb, uh, de, de, het congreslid uh, heeft uh, tijdens uh, de, het congres in Palermo... Een aantal getallen genoemd, nou die wil ik u zeker niet onthouden. Want kijk, eh, ik heb liever dat er misschien één keer te veel wordt gemeld... en dat er één keer bij de douane wordt gecontroleerd. Mm -hmm. hè, dan dat we zeggen, nou ja, misschien twee keer fout gemeld. Want u en ik zouden toch ook fijn vinden... Eh, laten we het heel erg maken als ons kind zou worden ontvoerd. Dan zouden we het toch ook eventueel fijn vinden als mensen... Eh, en, en bijvoorbeeld in dit geval stewardess en stewards... Dan laat ik, laat ik zeg, die alertheid. Euh, euh, nou ja, euh, alert zijn, die alertheid euh, ook kanaliseren en daar ook iets mee doen. Ja, dat is uw betoog. Nou, is het natuurlijk, u zei het zelf ook al, hè? is het nou wel het werk voor een stewardess? Nou, we hebben dat aan een stewardess van Martinair gevraagd en die antwoorden als volgt. Ik denk dat het wel gunstig is als stewardessen getraind worden in het feit deze mensen te herkennen. Maar ik vind het niet de taak van een stewardess om deze mensen uit de passagiers te halen. Ik heb zelf bij de luchtvaartmaatschappij kaping en agressietraining gehad. Nou, bijvoorbeeld een kaper die heeft een bepaald gedrag. Hij uh, reist vaak alleen, uh, is vaak nerveus, uh, kan transpireren, gaat vaker naar het toilet, eet wel of juist helemaal niet veel. Uh, kan bepaalde alcohol nucht, uh, nuttigen. Uh, ja, dat zijn dingen die wij uh, kunnen herkennen aan iemand die van, uh, iets van plan is. Nou, op basis van deze training weet ik niet of wij mensen die mensenhandel verrichten kunnen herkennen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat mensenhandel een onderwerp is wat nog nooit aangesneden is. Ik heb zelf nog nooit iets meegemaakt wat duidt op mensenhandel. Ik heb het in ieder geval nooit kunnen herkennen. Al dus deze mevrouw van Martinair. In de studio is ook uh, Ton Schermberg... voorzitter van de vakbond van het Nederlands Cabinepersoneel. Goedenavond ook, hè? Goedenavond. Um, u heeft 33 jaar ervaring als uh, senior purser. Dus u heeft al heel wat mensen in uw kisten, zoals u dat noemt, hè, <laughs> <laughs> gehad. Ja. Um, u heeft dus ook situaties gehad dat u dacht, een beetje raar. Tuurlijk, wij komen bijna iedere vlucht wel in een situatie terecht... waarvan je denkt, van god, die passagiergedraagst heeft verleend. Daar hoef je niet altijd gelijk iets achter te zoeken. Dat kan ook gewoon iemand zijn, of gewoon. Maar dat kan iemand zijn met vliegangst. Dat eh, kan allerlei redenen hebben. Iemand die eh, weggaat bij zijn familie naar een lang bezoek en dergelijke. Dus dat kan vele oorzaken hebben. En eh, ja, dit eh, zou er een van kunnen zijn. Maar eh, wat, ja. eh, toen ik de eerste keer van de heren, plannen van de heer Tjurius hoorde... zei ik ook hetzelfde wat mijn collega van Martiner zei. Daar zijn wij niet voor opgeleid. En eh, wij zijn geen opsporingsagenten, opsporingsambtenaren. Maar uh, er zou een opleiding bij kunnen komen, want jullie worden natuurlijk al getraind hè, voor, uh, ik uh, hoorde het, uh, kaping, agressie, uh, terrorisme nu tegenwoordig, dus dat kan er makkelijk bij komen. Ja, maar dan zou ik op deze plaats willen weten hoe wij een, een mensensmokkelaar moeten herkennen. Die zou ik niet weten. Ik weet niet, er is niet een stereotype voor. En datzelfde geldt voor een terrorist, die kan er ook op vele manieren uitzien. En dat is, ik denk dat ze moeilijk te herkennen zijn. Maar goed, en... dat is nou juist de training. Want u zegt, ik ben tegen. U zegt u ook, ik wil het eigenlijk niet weten. Nou, er zitten hier in dit onderwerp natuurlijk veel juridische kwesties aan vast. Want je kunt natuurlijk niet iemand zomaar beschuldigen... ook in de lucht van, eh, van dat hij iemand kidnapt of mensen aan zijn doet. En er uh, zou ik eens willen weten wat de juridische gevolgen zouden zijn... wanneer iemand het een keer mist heeft. Want dat uh, gevaar zit erin natuurlijk. Meneer Tjurus, wat, wat verwacht u precies van meneer Schergenberg? Nou, ik verwacht dus absoluut niet dat hij voor opsporingsambtenaar... Gaat, zo, uh, gaat, gaat, gaat, uh, zich uh, uit gaat geven of zich zo gaat gedragen. Dat, even voor de duidelijkheid, ik wil alleen... ...het, uh, laat ik zeggen, uh, meneer Sterberg en zijn collega's het maak, uh, makkelijker maken... ...om met name, laat ik zeggen, die, uh, die oren en ogen die zij al zijn... ...en als ze bijvoorbeeld niet pluisgevoelens zijn... ...om bijvoorbeeld middels een zorgmelding, via uh, zorgmelding, dat kan al in de lucht... ...dat ze zeggen, jongens, hier, uh, hier klopt iets niet of wij hebben hier uh, niet uh, lekker gevoel. En natuurlijk, dat vergt training. Als u zegt, hoe herkent u zo iemand? Ja, ik zou ook niet hoe, weten hoe ik een terrorist moet herkennen, dus daar is ook een training voor geeft. En wat mij betreft zou dat ook gewoon ja. in die training kunnen. Ja, zij hoeven ik... die mensen niet op te pakken of zo, of over nee, te dragen ja, aan de politie. Dat, dat, vraag, dat vraag ik dus. Ik vraag nee. gewoon die alertheid, ik vraag verantwoordelijkheid. En heel basaal, als u en mijn kind zouden worden ontvoerd... Dan zou u toch ook wel... Nee, ik begrijp het. U wil dat, dat wij ja. alert zijn. En meneer Scherrenberg, ja. u wil vast ook... dat als uw kind in het vliegtuig mee wordt genomen... dat er wordt opgelet door uw collega's. Ja. Dus wat heeft u bijvoorbeeld... Hè, want dat werd net gezegd door meneer Turus. terrorisme, hij zou het ook niet weten waar je dan op let. U wel. Kortom, er zijn wellicht trainingen mogelijk. Want waar let u op bij terrorisme bijvoorbeeld? Eh, terrorisme, dat begint al in een vroeg stadium natuurlijk bij een leeg vliegtuig. Wat helemaal onderzocht wordt. Maar je let ook tijdens het instappen op hoe passagiers zich gedragen. Hoe dan? En, wat is raar? Nou, je kijkt iemand aan in de, in de ogen en daar kun je vaak al iets uit opmaken. Wat dan? Eh, een gespannen blik kan dat zijn. Ja. Maar ik moet zeggen, terroristen die tegenwoordig die zijn toch wat professioneler dan denk ik 25 jaar geleden. En die eh, zijn moeilijker, steeds moeilijker te herkennen. En die herkenning moet ook in de voortraject gebeuren. Als ze aan boord zijn, dan is het al te laat in veel gevallen. Mm -hmm. En dat moeten we met z'n allen zien te voorkomen. Ik ben het wel met meneer Tjuru eens dat hij zegt van: uh, hij vraagt alleen van, uh, aan het cabinepersoneel, want het zijn niet alleen stoeressen, maar ook stewards. Uh, om op te letten. En, maar dat doen wij altijd al. En als er iets opvalt aan ons, aan het gedrag van passagiers. dan wordt er vaak al een melding van gemaakt. bij in dit geval een senior purser of een purser. Ja. En uh, als we het helemaal niet vertrouwen... dan wordt er inderdaad een, Belgi een belletje keer. Heeft u dat wel eens gedaan? Heeft u wel eens gedaan? gebeld en gezegd, ik vind het raar, ik, ik, ik, ik, vind, ik heb een niet-pluisgevoel? Uh, nee, ik heb het persoonlijk nog niet meegemaakt. Er zijn collega's? dat uh, Ongetwijfeld wel, ik, ik heb daar geen meldingen van. Maar er zijn wel uh, telefoontjes die gepleegd worden. En dat kan van alles zijn dat iemand wordt verdacht van creditcardfraude. Die koopt heel veel met een creditcard. En waar de naam misschien niet helemaal klopt. En uh, dat soort dingen, daar worden telefoontjes over gepleegd. En de techniek staat er toch gelukkig ook toe tegenwoordig. Maar als u nu hoort wat meneer Truus uiteindelijk van u verwacht... dus hij verwacht niet dat u met uw boeien klaarstaat eh, bij nee, de uitgang nee, van, van dat vliegtuig, <laughs> maar wel dat u opmerkzaam bent, net zoals u dat bent voor kapers... Eh, mensen die agressief worden en terroristen... dat daar nog iemand bij komt, namelijk het type mensensmokkelaar. Ja, dat, dat zei ik al. Ik zeg, die zullen heel moeilijk te herkennen zijn. Nee, maar zijn. goed, als daar wel degelijk een training voor is... want dat wordt dus in Amerika gegeven. Als die bestaat, dan uh, ben ik daar zeer in geïnteresseerd. En dan zou ik hem graag eerst zelf doorlopen... en dan kijken hoe het in elkaar steekt... voordat we daar hiermee akkoord kunnen gaan. En, uh, want de Amerikanen die werken op een andere manier dan wij in Europa. Dat weet ik. Die zijn gewoon uh, wat klantonvriendelijk, mag ik niet zeggen. Maar die zijn daar wat botter in En uh, dan in, Euro in Europa. Uh, wij kijken meer naar het serviceproduct. En uh, hm. daarnaast letten we heel goed op op het gedrag want alle cabinepersoneel is zeer goed getraind en dat wordt ook ieder jaar herhaald en eens in de drie jaar zelfs een hele zware training mm -hmm. en uh, dit zou er een onderwerp van kunnen ja, zijn. Maar het zijn een beetje de basic dingen die ik me ook kan voorstellen, iemand die heel erg zweet, iemand die heel zenuwachtig kijkt of zijn er ook uh, hele sajante dingen waar ik absoluut niet aan denk maar waar u naar kijkt als er mensen naar binnen gaan? Ja, maar dat zeg ik. Dat is juist het moeilijke van ons vak. Uh, in de loop der jaren hebben we, doen wij in het hele korps heel veel mensenkennis op. En soms zit je er ook helemaal naast. Je denkt tijdens het instappen wel eens van, oh, met deze passagier ga ik een conflict krijgen. En dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dus er zit een schuilt een groot gevaar hierin. En uh, om iemand ergens van te beschuldigen, blijft natuurlijk een hele delicate kwestie. En dat moeten we ook nee, zien te vermijden. maar daar gaat het dus niet eens om, hè, om het beschuldigen. Het gaat om het alert zijn. En als u echt niet vertrouwt... Uh, het hele cabinepersoneel in Nederland, en ik weet zeker in heel Europa, is zeer alert op het gedrag van de passagiers die aan boord komen. Dat uh, kan ik u verzekeren. Nou, volgens mij bent u redelijk overtuigd dat u best wil, meneer Tjuruus. Maar uh, stel dat nou uh, alle andere uh, pursers en uh, secretarissen, stewardessen dat helemaal niet zien zitten. Wat dan? Ja. Nou, we, weet u wat mij uh, heeft geïnspireerd? Ik, ik zal u die getallen zeker uh, niet uh, onthouden. Uh, uh, op die uh, conferentie hebben wij dus een briefing gekregen van de topman van Interpol. En die heeft een aantal getallen gegeven en die wil ik u dus niet onthouden. Het gaat bij uh, mensenhandel dus... Uh, klaarblijkelijk, het uh, uh, jaar 2009, daar praat ik nu over, om 27 miljoen mensen. En daar wordt aan verdiend 32 miljard. En wat we met elkaar oplossen, dus mensen die verdwijnen, slachtoffer, is nu maar 0,4 procent. Dus wat ik eigenlijk uh, wil, en ik schrok daarvan, is, dus er verdwijnen heel veel mensen. En ik vraag verantwoordelijkheid, alertheid. En ik denk, en ik ben, ik ben blij met uh, laat ik zeggen, de uh, positieve grondhouding van de heer Sterrenberg. Dat, dat, dat hij zegt, nou, ik, ik, ik ben niet zo positief, dat we, als we nou allemaal een beetje daarin kunnen helpen, en alle kleine beetjes kunnen, kunnen helpen, en al zouden we een keer een miszorgmelding doen, nou, ik heb liever één keer een miszorgmelding dan dat, uh, dat een kind weer, uh, en vaak komen die helaas in de prostitutie terecht, en vrouwen, daar gaat het mij om. Dus daaronder ligt, ligt ontzettend veel... Drama, het is eigenlijk een moderne vorm van mensenhandel. Nou, als iedereen, de politiek, maar ook stewardessen en stewards en luchtvaartmaatschappijen en politie en douane, allemaal, laat ik zeggen, een steentje bij kunnen dragen en daar gaat het eigenlijk om. Uh, dan ben ik al, al een, een, een gelukkig mens. Goed, nou, en zo horen we u graag dan als gelukkig mens. Ja. Uh, meneer Turus van het CDA, Tweede Kamerlid en uh, Ton Schermberg. Nou, volgens mij hebben we u zover dat u daar best positief tegenover staat... en wilt u best dat niet-pluisgevoel gaan uh, uitbreiden, om het maar zo te zeggen. De voorzitter van de vakbond van Nederlands Cabinepersoneel. En uh, kijken of Teve uiteindelijk inderdaad dit plan gaat uitwerken. Dank, beide heren. Oké, okay, graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep max Met Margriet Rijntjes. Hoe is het om je oude ouders te zien afbrokkelen? Peter Lataster filmde zijn eigen ouders in de slotfase van hun leven. Hij maakte een portret van twee oude kunstenaars... die een leven lang van elkaar hielden en zich ook flink ergerden aan elkaar. Nou, vader is inmiddels 90 en moeder overleden. Goedenavond, meneer Lataster. Goedenavond. Ja, vanavond gaat u documenteren in, première in het Ketelhuis. Ja. Eerder al bij het Itva, dus u hoeft er niet zo nodig daar naartoe? Ik ga er zo meteen naartoe. Oh, Oké. Okay. Ja. Bel voor de Dan ben de... ik nog net op tijd ja, precies. Uh, als het klaar is. <laughs> ik, ik stel me dat voor. U heeft een heel persoonlijk portret gemaakt van uw beide ouders. Ja. Daar zitten in die zaal, in dat ketelhuis, volslagen onbekenden... naar de meest intieme momenten van uw ouders te kijken. Wat ja. vindt u daarvan? Um, dat vind ik eigenlijk iets heel moois. Uh, het, een van de mooie dingen van documentaire maken en documentaire laten zien is dat je probeert door te dringen in een, in een wereld waar je niet zo vaak komt. En ik, het mooie aan dit verhaal vind ik... We, we weten er allemaal van, en, maar we zien er zo weinig van. Eh, dat op een gegeven ogenblik je ouders of je grootouders heel oud zijn... en eh, dat het einde nadert. En mensen herkennen zich daar ontzettend in. En vinden daar ook eh, troost in als ze de film zien of gaan daarover nadenken hoe dat is... of hoe het misschien bij hunzelf is. Heeft het u ook troost gegeven? Ja, zeker. Ja, het, hele, het hele maakproces was troostend. Het heeft ons uh, uh, geholpen om de, met de rouwverwerking... maar ook tijdens het maken was het heel plezierig... om op deze manier veel bij hun te zijn. En wat uh, heeft het nog dingen uit het verleden veranderd... Nou, ik denk dat voor mezelf dat ik milder naar mijn ouders ben gaan kijken. Um, mijn ouders uh, waren alle twee zeer zelfstandige personen. En mijn broer en ik, wij zijn ook heel erg zelfstandig opgegroeid. En, uh, maar als je in deze fase terechtkomt waarin ze jouw hulp nodig hebben... Um, dan, ja, dan moet je je toch iets anders gaan opstellen. En dan... dan ben je misschien wat, wat minder geneigd om uh, op alle slakken zout te leggen. En, uh, u heeft meer begrip gekregen voor hun, hun uh, gekkigheden, zullen we maar zeggen, tijdens... Ja, dat denk ik wel, ja, ja. Hebben ze dat gemerkt aan u? Ja, nou ja, dat, dat kan ik moeilijk zeggen voor een ander. Maar ik, ik, ik heb in ieder geval het idee dat ze het ontzettend fijn vonden... dat we er veel waren op die manier. Ja, want we is uw vrouw, hè? U heeft het samen met uw ja, vrouw gefilmd. we hebben het samen met... Uh, ik heb het samen met Petra, met mijn vrouw, wij maken alle mm -hmm. al onze documentaires maken we samen als regiekoppel. En het feit dat we samen aan met z'n vieren, als het ware, aan een, aan een product werken, aan een kunstwerk, dat was voor hun ook een ontzettend prettig idee. Was het een kunstwerk in hun, in hun ogen? Ja, nou ja, het, ze het zijn alle twee kunstenaars. En uh, voor hun is zoiets als werken aan een, aan een film... Uh, is werken aan een, aan een kunstwerk. En dan, dan hebben ze ook zoveel arbeidsethos... dat ze ook vinden dat je daar iets van moet maken. Hè? Dat je dat niet maar een beetje uh, slapjes aan moet pakken. Ja, ja, Dus nooit in opstand gekomen dat je iets niet mocht filmen, bijvoorbeeld? Nou, jawel. En ze zijn daarin verschillend. Kijk, mijn vader, die is... Die is ook meer gewend dat er een camera bij hem in de buurt is. Hij is als, uh, als bekende kunstenaar, en schilder, is hij vaak gefilmd, ook tijdens het werk. En mijn moeder laat ook in de film duidelijk blijken dat als zij bijvoorbeeld. Uh, ga douchen, dat ze er dan niet van gediend is... dat daar iemand bij staat te kijken. Nee. En dat zegt ze ook, ik ben nu even weg en ja. ik ben niet te bekijken. En mijn vader kan het niks schelen. Die mag je filmen tijdens het douchen. Dat hebben we ook gedaan. Ja. Uh, laten we heel even om een beeld te krijgen van uw ouders... een stukje een fragment uit uw documentaire uh, horen. Een fragment waaruit blijkt dan ook... hoe ze met elkaar lekker kunnen kibbelen. Jij ja. wacht op je Hoe? Ja. Je wacht op je nemenstje. Ik, die staat toch daar. Ik vraag, wou je er die Ja, graag. Jullie ja, nee. ja. ja. ja. ja. krijgen allemaal wijn. Huh? Als je de kurkentrekker ook voor me meebrengt... Dit is los. Huh? Dit is los. Nee, maar hier, dit is niet los, gat. En waarom, en waarom waar is? is dit? Dit is witte wijn, jullie willen oh. toch witte wijn? Toen al. Ja, toe nou. ja wat, wat vindt u om dat nu weer zo terug te horen? Ja, het is voor mij een hele bekende scène. Ja? <laughs> nou ja. <het> is... <laughs> ik, uh, kijk, ik heb die scène al honderd keer gezien. En ik moet er nog steeds om lachen. Ja. En, uh, en dat heeft natuurlijk mee te maken. dat uh, Mijn vader is, een, is, een wat, is wat hevig qua emotie. Altijd al geweest zijn hele leven. Zo ken ik hem niet anders. Mm -hmm. En mijn moeder is, of, uh, ja, was het, het verbaal behoorlijk begaafd. En... Uh, ik kon hem ook, uh, ook goed aan, op die manier. En dat, uh, ja, ik, ik, ik vind het alleen maar ontzettend schattig om dat te horen. Ja, goed koppel, waarvan waar je hoort dat ze echt, echt hoe geïrriteerd ze ook zijn, levenslang al bij elkaar horen, hè? Ja, ja. U heeft heel dicht op de huid gezeten, hè? Mm. Uh, Was het voor u zelf wel eens te dichtbij? Nou, kijk, eens. In die momenten dat je, dat je ziet dat ze het alle twee moeilijk hebben, dan, dan is dat lastig, ja. Noemen ze een moment dat, dat hij. Nou, er is een moment dat zie je heel goed in de film. Dan ze liggen samen in bed. Het is ochtends vroeg. En nou, we hebben het wat over het opstaan en het ontbijt wat klaargemaakt wordt. En uh, ik help mijn moeder uit bed. En uh, op een gegeven moment weet ze de weg niet meer. Dan, dan vraagt ze, waar moet ik naartoe? En dan, ja, dan sta je achter de camera en dan moet je eigenlijk een heel kort moment beslissen wat je doet. En nou, ik wilde haar op dat moment niet, niet aan haar, haar lot overlaten. Dus ik zet de camera vast, die staat op een statief en dan neem ik haar bij de arm en dan loop we samen naar de keuken. En dat is zo'n typisch moment dat je denkt van, oh jee, dit gaat niet goed. Ja, eigenlijk het moment dat u ervoor koos om zoon te zijn. Ja. En ja. niet filmer. Of... Eigenlijk misschien allebei. Ja, precies, want dat wordt ook weer onderdeel van de film. Dus dat is, uh, ja. het loopt alsmaar, naarmate de film voordert... loopt het meer en meer door elkaar heen. Nog een, een heel herkenbaar uh, moment. Uh, het atelier waar uw vader Grote Doeken schilderde. Hè? Ik heb begrepen mm -hmm. dat de uh, heers Balien ook een werk van hem... op zijn kantoor heeft hangen. Uh, en uw moeder komt kijken en dan klinkt het zo. Nou, huh? je hebt de druk gehad. Wat is dat? Ik zeg, je hebt de druk gehad... Ik versta je niet. Je hebt de druk gehad, hè? Ja. <laughs> ja. Huh? Al die lopende voeten, zeg ik goed. Lopende voeten, ja. ja. ja. Braaf gewerkt, hè. Oké. Okay. Ik zeg, er is hier braaf gewerkt. Ja, wat moet je anders doen? Ja, wat moet je in anders doen? <laughs> ja, is toch een geweldige scène ook, hè? Gewoon doorgaan, wat moet je anders doen? Ja, gewoon doorgaan en... Ook, en ze praten langs elkaar heen, het is echt... Uh, ja. Maar ook wel humor. Ja, heel veel humor. Ja, ja, ja, ja. Er valt best veel te lachen in de film. Het is natuurlijk voor een deel comic relief. Hè. Op een gegeven moment wordt de spanning uh, nogal al stevig. En dan, dan ben je blij als er een, een scène is... waar je even kunt ontspannen en kunt lachen... om de woordgrapjes, het, uh, het adremmen gehakketak... Nee. U heeft het ook gefilmd, weliswaar van een afstand... maar toen uw moeder stierf. Mm -hmm. Hoe was dat voor u om te doen? Um, dat vond ik niet makkelijk. Uh, dat zult u wel begrijpen. Ja, dat maar... begrijp ik heel goed. Ja, we, we zaten toen zo'n beetje, zo beetje uh, in een fase... dat je, nou als je A zegt moet je ook B zeggen. Hè? Dat je, je vindt, nou dit, dit hoort erbij. En uh, we hebben dat dat soort scènes gefilmd met het idee... kijk, je kunt het altijd uh, laten, je kunt het altijd weglaten... en besluiten om het niet te laten zien. Maar als je het niet filmt, dan, dan kan je ook niet besluiten... om het niet te laten zien. En we vonden dat dat, een heel, dat afscheid nemen van de, van de hele familie... dat zo'n belangrijk onderdeel en ook ja, zo universeel eigenlijk... dat, hè, dat komt in ieders leven op een gegeven ogenblik aan de orde... dat we wel vonden dat we dat moesten filmen. En wat vond uw vader daarvan? Nou, Op dat moment was hij daar helemaal niet mee bezig. Mm. En ja, later, als hij, hij heeft het natuurlijk een paar keer gezien... inmiddels de film, zijn dat voor hem zeer emotionerende momenten. Maar hij, ja, dan is hij ook weer zelfmaker. Hij begrijpt heel erg goed dat dat erbij hoort. Ja, want wat vond hij van het resultaat van het kunstwerk... Hij was blij en geëmotioneerd en trots en van alles tegelijk. En, uh, en trots op wie? Um, nou ja, ik denk ja, trots op ons, op mijn vrouw en mij, maar ook trots op zijn vrouw. En, en, uh, en op zichzelf? Ja, vast ook wel, ja. Hij is natuurlijk, heel, ja, hij is natuurlijk vertrouwd met het idee dat je naar, naar buiten komt met wat je. Maakt, hè? Dat je dat niet voor jezelf houdt. En, uh, en dat je dus ook op een gegeven ogenblik met de, met de billen bloot moet. Dat je je dan confronteert met een, met een groot publiek... en mensen die misschien kritisch kunnen ja. zijn. Dat, uh... Je voelt ook wel zijn vrevel over zijn aftakeling, hè? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Hij kon dat eigenlijk niet accepteren? Nee, nee. Kan nee hij heeft zich daar heel erg lang tegen verzet... Om te begrijpen wat er, wat er precies aan de hand is. Ja. En nu? Want hij is nu 90. Ja, bijna 91. Ja. Uh, hij werkt. Als hij, als hij niet werkt, dan is hij niet, uh, voelt hij zich niet lekker. Hij uh, zal zeggen, de, de oliver terpentine die stromen door zijn aderen en hij moet schilderen. En uh, dat doet hij ook. Met grote regelmaat. En hij maakt mooie doeken. En met welk gevoel hoopt u dat de kijkers straks de zaal uitlopen na de première? Wat ze tegen u zeggen? Ja, met, met een gevoel dat ze um, iets moois hebben meegemaakt. Dat je een, een proces volgt en dat je dat uh, op de voet volgt, maar dat het niet voor juristisch is. Maar uh, ja, heel echt. Je, heel echt. En dat je je eigen gedachten over zo'n situatie kunt vormen. Ja. En dat het dus ook heel, heel herkenbaar is. Ja. En heel, Hoopt en... u zo oud te worden, zoals uw ouders? Ook twee kunstenaars, u met, u, met uw vrouw Petra? Ja, dat zou mooi zijn. Ja? Dat je ja? nog op hele hoge leeftijd uh, kunt werken. En, en zo uh, samen bent. Hoe en zo dan samen ook. bent en samen kunt werken. En al kibbelend. Voor, voor mijn part ook kibbelend, Ja. ja. Hartelijk dank. Het was een prachtige documentaire. Peter Lataster, regisseur en documentairemaker. Uh, en als u wilt weten waar deze film te zien is, ga dan naar onze website, 2dingen.nl. Ja, en tot zover alweer deze uitzending. Uh, morgenavond vanaf 8 uur is Max er weer met een uh, nieuwe aflevering. En gesprekken uit dit programma kunt u uh, op onze site terugluisteren, 2dingen.nl. Nou, straks uh, Willemijn Veenhoven uiteraard, hè, van BN2D. Ik zou zeggen, zo meteen al, eigenlijk. Oh, meteen. <laughs> ja, <laughs> oké. Okay. Margeet, uh, wat hebben wij vanavond? Onder andere de nieuwe advocaat van Sander Vee. Die uh, Moskowitz heeft zich teruggetrokken. En nu heeft hij een... Uh, uh, Sander V is natuurlijk de moordenaar van familie Boelen. En Willem-Jan Ausma is de nieuwe advocaat. En die hoor je zo meteen. Bij ons in BN2D, na het nieuws van half negen, hier is Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. Op het industrieterrein Moerdijk komt een gezondheidsteam voor werknemers van de bedrijven op het terrein. Dat heeft burgemeester Van der Velden van Breda gezegd tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Moerdijk. De GGD maakte bekend dat zich inmiddels bijna 100 medewerkers van bedrijven hebben gemeld met gezondheidsklachten na de brand bij Chemiepak vorige week woensdag. Het ging vorig jaar wat beter met de Europese luchtvaart. Er waren meer passagiers, maar minder vluchten, meldde de Europese associatie van luchtvaartmaatschappijen. Dat kwam door de aswolk, stakingen en sneeuwval. Vorig jaar werden 160.000 vluchten geannuleerd. Het Constitutionele Hof in Italië heeft bepaald dat premier Berlusconi niet langer kan wegblijven bij rechtszaken tegen hem. Dankzij een wet die vorig jaar werd aangenomen, hoefde Berlusconi niet naar de rechtbank te komen als hij het te druk had met zijn werk. Daardoor ontliep hij rechtszaken voor omkoping en belastingfraude. De politie in Tunesië is opnieuw hard opgetreden tegen betogers in de hoofdstad Tunis. Ook in andere steden in Tunesië was het vandaag weer onrustig. De onlusten in Tunesië zijn gericht tegen het autoritaire bewind van president Ben Ali, de hoge werkloosheid en de corruptie. Buitenlandse zaken ontraadt reizen naar Tunesië. Vanavond wordt een groep van 230 Nederlandse vakantiegangers in Tunesië teruggevlogen naar Nederland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 13 januari, bijna twee over half negen. Goedenavond. Sander Vee, de politieman die is veroordeeld voor de moord op Millie Boele, die heeft een nieuwe advocaat: Willem-Jan Ausma. En hij is hier zo meteen. En het Amerikaanse congreslid Giffords heeft haar ogen weer geopend. Hoe goed kan iemand leven die een kogel door haar hoofd heeft gehad? Hoogleraar crisisbestrijding Ilko Dijkstra die vindt eigenlijk dat maar één burgemeester het goed heeft gedaan in crisistijd. En dat is niet de burgemeester van Moerdijk. En Joris Kreugel die gaat vliegen. Ik ga niet vliegen, ik ga naar een paar kunstenaars. En die maken een kunstwerk van vleesvliegen, oftewel strontvliegen. En daar heb ik een hekel. Ja, en daar heeft hij ook een filmpje van gemaakt en dat staat nu op de site bnntoday.nl. Um, nou ja, Lucie Kink. Ja, met een update voor En hij is mijn... jarig. Ja. Applaus, Jeroen Stoppers. Gefeliciteerd, leuk, Niet thank zelf mij klappen, thank dat you. is oh, een beetje raar. Ja, nee, anders klinkt het zo karig. <laughs> maar dan moet je geworden. klappen voor dat iemand, ja. uh, dat iemand jarig is. Ja, ja, dan dat staat dan er. moet je je voorzien. Dat staat er. Er. Zal ik anders meteen uh, even mijn update doen? Ja, jammer. Doe uh, nieuws straks over Mexicaanse griep. Die is namelijk weer terug van weg geweest. Verder een overstroomde camping in Gelderland. En ook nog eens een leuk filmpje van, uh, op YouTube van Mark Rutte. Ik heb jullie gevraagd. Via Twitter om mij vragen te stellen. Dit is voor mij een kans om in één keer reactie te geven op heel veel vragen die gesteld zijn. Verder is er ook nieuws over een schip met zwavelzuur dat een ongeluk kreeg. En hoe dat afloopt, dat hoor je zo meteen na 9 uur. Spannend, hè? Luc, dankjewel. je en Zoals je van ons gewend bent, beginnen we weer met wat bekende Nederlanders. Om te kijken wat hen bezighoudt vandaag. Om uh, te beginnen met WNL-presentator en wethouder van Capelle aan de IJssel, Joost Eerdmans. Oordopjes werken niet. Oordopjes werken niet. Mijn oordopjes hebben niet gewerkt. Ik heb de hele nacht voorbij horen brullen. Mijn zoontje weet niet dat mijn oordopjes niet werken. Hashtag geniet ervan als ze nog jong zijn. Ja, en de schrijfster uh, van Fienixwijken, Naima Elbezas Was flamlendig en ging naar de huisarts. Ga met je man zwemmen in de Noordzee. Doe ik ook, is goed voor je, zei hij. Heb ik weer zo'n arts? Ja, allemaal... En dan dance-dj, verder lekker Ik ben uh, eigenlijk uh, heel, heel heel druk bezig in uh, januari uh, om uh, te verhuizen. Waar ik aan één kant een beetje van bouw, want normaal gesproken is januari mijn uh, vakantieperiode, want dan ligt de muziekindustrie stil. Maar in dit geval uh, mag ik uh, verhuizen met mijn kantoor en ben ik een nieuwe studie aan het bouwen. Dus uh, ja, mag ik doen nog twee weken en dan is hopelijk uh, alles klaar. Ja, RTL-presentator Dennis Weening moet in het programma Wie is de reisleider? Een groep toeristen door Costa Rica leiden. En dat doet hij op een hele aparte manier. Dat hoor je zo meteen. Maar eerst even Dennis, hoe was jouw dag vandaag? Mijn dag vandaag was uh, ontspannen. Een beetje brak, toch wel, van gisteravond. Ik was muziek aan het maken met vrienden van mij en, uh, en het werd toch wat later dan gepland. En, uh, en ik moest een radiospotje inspreken voor uh, mijn nieuwe Wildlife Life album. Hmm. Niet gek. En zometeen alles over uh, uh, jouw rol als reisleider. En daar ben je af en toe ook een beetje brakjes, maar daar komen we zo meteen aan. Ja, het sportnieuws Jeroen Stomporst. Hi. Hallo. Het Internationaal Olympisch Comité IOC heeft Ghana geschorst. Ghana wordt uitgesloten omdat in het land de politiek zich bemoeit met het Nationale Olympisch Comité. Volgens IOC-voorzitter Jacques Rogge heeft Ghana eerder beterschap beloofd, maar komt het land die belofte niet na. We are in discussion since a long time with the government, with the ministry of sport. There have been many promises that the law would be changed, uh, nothing materialized. Uh, and ultimately, while keeping contact with the National Olympic Committee of Ghana, uh, the executive board was compelled to suspend the National Olympic Committee. Voor de Ghanese sporters zou de schorsing van hun Olympisch comité kunnen betekenen... dat ze volgend jaar niet mee kunnen doen aan de Spelen in Londen. Ook hoewijd werd ze trouwens eerder al om dezelfde reden geschorst. Overigens heeft FIFA-voorzitter Sepp Blatter excuses aangeboden aan het IOC. Blatter is zelf IOC-lid, maar zet vorige week zijn vraagtekens bij de transparantie van de organisatie. Blatter zei, het IOC is als een huisvrouw, ze krijgt wat geld en geeft wat uit. Wat een charmant <lacht> Blatter, moet hij zeggen. Goed, voetballer Hashtag Ryan Babel zal maandag aan de terugcommissie van de Engelse Voetbalbond een mondelinge toelichting geven over zijn Twitter-affaire. De speler van Liverpool plaatste afgelopen zondag een tweet met een bewerkte foto van scheidsrechter Webb. En Webb stond daarop afgebeeld in Manchester United shirt. Liverpool had net verloren van United en Babel vond de scheidsrechter partijdig. Babel zei al vrij snel sorry, maar werd wel aangeklaagd door de Britse bond. En de baan van vollebouwbondscoach van de Nederlandse mannen is in trek. Vorige maand vertrok Peter Blanchier bij de volleybalbond bij gebrek aan goede resultaat. En nu moet er dus een opvolger komen. Zelf hoeft de bond eh, niet te zoeken, zo lijkt het. Er zijn al meer dan 100 sollicitatiebrieven binnengekomen. Meer zometeen om tien uur langs de lijn. Dankjewel, Jeroen. Dit is Radio 1. BNM Today. 18 jaar en TBS kreeg hij Sander Vee, de man die Millie Boele vermoordde. Hij wilde een hoger beroep, maar niet met de geboedelse anker die hem eerst bijstonden... Dus nam Bram het over, maar die trok zich al vrij snel terug. Nou ja, nu heeft hij eindelijk weer een nieuwe advocaat. Willem-Jan Ausma gaat het doen, samen met zijn kantoorgenoot Onno de Jong. Willem-Jan Ausma, goedenavond. Goedenavond. Ja, nog niet zo heel erg bekend bij het grote publiek, maar uh, toch in 2008 werd je tot beste strafpleiter van Nederland uitgeroepen door je collega's. En je stond eerder uh, Jason W. bij in de terreurzaak rond de Hofstadgroep. Dus ja, uh -huh. niet de minste ben je zo, kan ik me zo voorstellen. Um, oh. u, u bent gevraagd voor, voor deze zaken. Waarom heeft u ja gezegd? Uh, ja, waar, waarom niet? Ben, elke zaak waar ik voor gevraagd tot, uh, zeg ik in principe ja. Ja, in principe. Ja, ja. het <lacht> <lacht> moet heel raar zijn, wil ik nee zeggen. Dus ja, uh, ja hoor, nee, ik bedoel, onder on de zaak zelfs uh, zou ik ook geen reden kunnen bedenken om nee te zeggen. Nee, weet u eigenlijk waarom Moskowitz zich heeft teruggetrokken? Uh, nee daar durf ik niks over te zeggen. Hmm. En, en dat u dit gaat doen is gewoon van... ja, het is gewoon een interessante zaak, verder niks. Of, of, of ik kan me zo voorstellen dat dit een, een zaak is... die je als strafpleiter al met extra interesse volgt... omdat het gewoon heel erg interessant is. Nou ja, ja, ja en nee. Uh, het, het, het is een zaak waar, waar ik er nog vijf van heb lopen, zeg maar. Uh, tenminste, qua delict. Mm -hmm. Alleen, uh, dit is een zaak die zo bijzonder wordt gemaakt... met name door alle media-aandacht. ja. En dat is wel aantrekkelijk dan? En, nou ja, ja en nee. Uh, ik bedoel, het, het heeft, heeft ook de keerzijde. Uh, en, en dat vind ik wel het grappige van het feit dat dit uh, nu uh, in de nieuws komt. Uh, ik heb een tijdje geleden uh, een, een andere zaak, uh, vergelijkbaar, dat gaat ook om een moord ook overgenomen. Nou, daar hoor je niemand over. Nee, maar dit is gewoon een zaak die ja, veel in het nieuws is, dus dan... Ja, ja. precies. Ja. Dat, dat, dat, dat is even het verschil. Maar ja, daar willen we eigenlijk wel een beetje van af. Van ja. uh, die hele hype om, uh, om Nou, la zaak. laten we het dan hebben even over de zaak zelf uh, Sander V heeft 18 jaar zelf en tbs gekregen. Um, mm -hmm. Nu wil hij dus in hoger beroep. Ja. ja, wat denkt u? Wat is reëel? Wat, wat kan er uitkomen? Ja, dat, dat, dat is altijd koffiedik kijken. Uh, ik zeg altijd zo: als ik het van tevoren weet, dan zou ik een, een rijk man zijn. Want dan kun je daar menig weddenschap over afsluiten. Ja. Uh, ik, ik heb geen idee. Maar de insteek van hemzelf van is in ieder geval dat hij de straf te hoog vindt. En uh, daar zou wat, wat aan gedaan moeten worden. Daar, daar zou het Hof wat nauwkeuriger naar moeten kijken. En een betere vergelijking maken met uh, zaken van uh, met, met dezelfde materie. Zoals bijvoorbeeld? Nou. Uh, Onlangs paar uh, bekendere zaken, uh, de Puttense moordzaak, wordt 15 jaar opgelegd. Uh, Andrea Lute uh, wordt ook 15 jaar opgelegd. Nou, als je het een beetje vergelijkt, en dat is in eerste aanleg ook, ook naar voren gebracht door, door de, door de Anker uh, en, uh, en Charling van der Groot, uh, ja. van nou, kijk nou eens na, naar andere soort zaken. En uh, ja, hou gewoon vast aan het gemiddelde wat op, uh, wordt opgelegd door Ja, want hij heeft uh, dan eigenlijk drie jaar te veel ge ge ge gekregen, als je het zo bekijkt. Nou ja, en, en die, en die en TBS klein. natuurlijk, ja. ja. En dat duurt op zijn minst zes jaar. En dan, ja. dan mag je in je handjes knijpen als je dat met zes jaar vanaf bent. Ja. Um, even nog over... Um, Want dat gaat u dus dan, dan proberen. Dat wordt de, de, de insteek om te proberen de straf naar beneden te krijgen. Um, hoe is het met Sander V? Want u heeft hem een paar keer gesproken, hè? Ja, ja, ja. Ja, niet goed. Uh, he heeft het erg zwaar. Uh, en uiteraard ook uh, een, een, een behoorlijke deliks besef. En... Uh, nou ja, we weten ook donders goed wat voor schade heeft. hij heeft aangericht, uh, met name voor, voor nabestaanden, hm. voor zijn familie. In en, en, en zekere zin, maar dat, dat vind ik minst belangrijk, maar ook voor zichzelf. Want er staan diverse levens op zijn kop en daar, ja. hij, hij moet er ook mee verder. En, hoe, en in welke zin gaat het niet goed met hem? Geestelijk? Of? Ja, ja ik dat, dat, dat zijn zware tijden en, en, en dan ook weer uh, nou ja, zo'n hoger beroep, wat ook weer de nodige spanning uh, met zich meebrengt. Hm. Ja, en ook misschien, ik bedoel, ik heb wel eens begrepen... pedo's en kindermoordenaars staan ongeveer als laagste op de ladder in een gevangenis. Dus daar zal die het ook niet heel makkelijk hebben, denk ik. Uh, nee, dan is het ook altijd weer hè, kijken of er mensen zijn die wel begrip voor, voor jou als mens hebben. En gelukkig zijn dat er nog wel wat, maar die, die zijn in de regel wel op één hand te tellen. Hmm. En wordt die dan extra beveiligd in de gevangenis? Of? Nou ja, in ieder geval... Uh, ze, ze, Sociale afdeling, niet, niet waar 30, 40 man Maar er zit dus eentje? Uh, nee, dat ook weer niet. Maar wel, wel uh, een, een, een, een afdeling met extra aandacht, extra personeel... en gewoon minder, minder gedetineerden. Ja. Goed, wanneer, uh, u bent bezig dus met de voorbereiding op dit hoge beroep. Mm -hmm. Wanneer gaat het een en ander in werking worden gezet? Ja, dat, dat gaat nog wel een tijdje duren... Wij, uh, wij gaan eens kijken uh, of, of wij nog bepaalde uh, nadere onderzoekshandelingen willen. Misschien dat het Openbaar Ministerie nog bepaalde dingen opnieuw uitgezocht wil hebben. Dus dat, dat er zal over een paar maanden een regiezitting komen, denk ik. En dan, uh, dan weten wij ook meer. En dan bent u nog steeds een uh, advocaat. Dus niet zoals Moskowitz dat u de zaak terug heeft? Nee, als dat mij ligt uh, niet hoor. Okay. Goed, dank en uh, succes met de zaak, Willem-Jan Oosma. graag ja, gedaan. Dag. Dag. Dag. RTL-presentator Dennis Weening moet een hele groep toeristen veilig door Costa Rica rijden voor het programma Wie is de reisleider? De vraag is, lukt dat een beetje? Nou ja, het lukt wel, maar op een hele aparte manier. Dat hoor je na Jochem Meijer. Mama. Ik bloos en ik stotter, ik zeg iedereen gedag. En ik zing en ik dans, strijk mijn broeken met een lach. En ik fluit en ik neurie, drink chocolade Vlaam.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 Nooit meer leuk publiek Moet ik in Delceil gaan wonen Ga ze op albossard klonen mm. Heb ik acht verstopte vaten Kan ik morgen niet meer praten Val ik uit een raamkozijn Zal ik nooit meer dronken zijn Het maakt niet uit een... Het is mijn dag Het is mijn dag Als op de Duitsers komen eh, uh -huh. Het is mijn dag Beetje Pumo, Het is mooi Het is mijn dag Het <lacht> is het is mijn dag. Stel hem maar op mijn dag. Wel, Nee, Het nee, is echt mijn dag. Nee, serieus, niet. Het nee, is echt Nee, Mijn dag. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachje. Ja, Joch, mijn dag dus. Natuurlijk is het RTL-programma Wie is de reisleider... één enorme reclamespot voor een bepaalde reisorganisatie. Maar, dat maakt niet uit, het idee is heel grappig. Stuurpresentatoren Eddie Zoe, Bridget Maasland, Rick Brandsteder en Dennis Wening met een groep toeristen naar het buitenland. En laat ze maar de reisleider spelen. Nou, vanavond is de tweede aflevering. En Dennis Wening, bekend van uh, So You Think You Can Dance en Wie Is De Mol... die is nu toch al wel de meest opvallende in het gezelschap. Dennis, goedenavond. <laughs> nou, goedenavond. Ja, want um, ja, je hebt een beetje een reputatie van... ja, losgeslagen mannetje, feestbeest, dat soort dingen. En dan zie ik jou nog niet gelijk als een hele betrouwbare reisleider. En dat, dat moet je wel uithangen daar. Is, is iedereen levend teruggekeerd ook? Uh, nou, ik, ik had dat, dat, dat had ik gelukkig wel, ja. Ik ja. had iedereen wel compleet, <laughs> en, uh, ik had, maar dat was ook wel, ik had ook wel de mazzel dat ik de kleinste groep had, ik had maar twaalf mensen. Mm -hmm. En als ik dus, uh, zoals Eddie, had gewoon ook mensen, dan had ik denk ik wel een stuk lastig geweest. Ja. Want even voor de duidelijkheid, je bent echt de reisleider. Dat zijn mensen die, die een gewone vakantie hebben geboekt en die krijgen ja. dan in één keer jou. Ja. ja ja, dus, dus het, het, het, het, het was ook zo dat ik, uh, weet je, op een gegeven moment, je komt aan en die mensen denken, nou ja, die denken of leuk, of die denken ook oh, niet leuk. Dennis weet niet, is de reisleider en uh, die gaan mee en dan ja, is het wel echt zo dat je constant die vragende ogen krijgt die naar je zit te kijken van oké en nu en waar gaan we nu heen en wat gaan we doen en toen dacht ik ineens van fuck man ja ik moet toch echt wel even wat gaan doen ja want ik kan me voorstellen ik bedoel RTL heeft hiervoor gevraagd daar werk jij voor en jij mocht naar Costa Rica kan ik kan me voorstellen dat je denkt nou ja relax dat is gewoon een hele mooie vakantie vooral ja nou ja ik probeer ik zie ik zou het graag ook zo hebben gezien maar helaas niet helemaal zo uitgepakt nee nee het is gewoon echt die mensen gewoon echt geld betaald. dus je kan ook echt niet uh, ja, weet je, je, moet, je moet ook wel echt je best doen. Dus op een gegeven moment. Ik, ik, ik was ook nog de hele Costa Rica geweest. Uh -huh. Dus je zit daar in die bus uh, uh, en dan, ja, dan krijg je een microfoon en dan moet je ook wel wat gaan vertellen over het land natuurlijk. Ja, en hoe weet je dat en, dan? Nou ja, ik had een boekje. <laughs> <laughs> ik had een boekje me. Dus ik zat bij, probeerde bijna een soort van voor te lezen, maar dat, dat, dat lukte dus ook niet. Uh -huh. Maar ja, en op een gegeven moment merk je wel dat je daarin, daarin schoot ik dat toch wel tekort, weet je wel. En het is. Uiteindelijk uh, is er wel een moment dat als ik echt, echt helemaal niks meer had te vertellen, uh, had ik wel iemand die, uh, die wel voor mij kon inspringen, zeg maar. Weet je, er was ja. namelijk een gids bij, maar daar wisten de klanten niet van dat dat de gids was. Dus die, weet je die briefte mij dan wat door of ja. die zei, hier rechts in een zo en zo probeerde ik wel wat te redden, maar het was, het was wel pittiger dan ik had verwacht. Wat, wat vond je er dan zo zwaar aan? 24 uh, uur per dag ter beschikking staan van, uh, van zo'n hele groep mensen. En die mensen die willen uh, vakantie en die verwachten ook echt wat van jou, dat jij zorgt dat het leuk wordt en gezellig wordt. Ja. En, uh, en uh, weet je, dus op het moment dat we aankwamen en we hadden gelijk al pech met het onwijze noodweer. Uh, dat het zo hard had geregen dat het normaal een hele maand nog niet had gedaan. ...en de wegen overstroomde en dat je dus 8,5 uur in de bus moet zitten in plaats van anderhalf. Ja, dan moet je die mensen ook vermaken in de bus en je komt aan op de plek van de bestemming. En er was het ook nog op. weer en dan, ja, dat is wel eventjes uh, ja, ja, de, de, jouw taak om te zorgen dat het wel leuk wordt. Ja, we hebben daar een fragmentje van. Um, even kijken, dat is een fragmentje. Ja, jullie zaten dus in dat bus, in die bus en deden er half uur over door al die modder en ellende en regen. En, nou ja, dan moet je het toch een beetje leuk maken. Ja, ik probeerde ja. van alles om een beetje de sfeer erin te houden, we hadden wat muziek in de bus. Op een gegeven moment hadden we reggaeton, uh, die had de chauffeur bij zich. Het liedje heette toevallig uh, Geef de fles door. Nou had ik ook toevallig een fles drank gekocht. Da -da ja, dit liedje gaat over. En toen de fles wordt doorgegeven. Als niks helpt, dan was we drank erin. Er gingen discolampjes aan en uh, de muziek ging op. Erbij. En, ja, en toen stond iedereen te dansen in de bus. Ja, dat werd nog uh, lang gezellig in die bus. Dat, dat, dat kan je dan wel weer aardig. Ja, ik, ik, daar, ik, ik ben er wel echt ook achter gekomen waar mijn talenten liggen. En, en dat, is, uh, <lacht> dat ik het wel weet uh, hoe ik uh, er in mee te houden en mee te krijgen. Dat, dat, dat lukt uiteindelijk wel. Hoewel, dat, er, zit al, er zit één persoon bij in die bus. Dat was Anton, was een... Uh, een oudere, vrijgezelle man en, ja. was een paar keer en die was al vaker op groepsreizer geweest. Dus die wist ook echt wat een reisleider kon doen. En die vond mij wel een grappig mannetje. Maar die vond mij ook wel heel erg slecht als reisleider. En dat, dat bleef ik dan ook wel horen. Dus het, op een gegeven moment probeerde ik ook wel... Oké, okay, okay, ik kan ze wel aan, aan, aan het lachen krijgen, maar... Um, ik wil ook gewoon punten scoren als reisleider. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om wel wie de beste reisleider is. Weet je, ik wil ja. natuurlijk niet verliezen van Eddie Zoey of een helemaal niet van Rick Brandstede of zo. <laughs> nee, daar moet je niet aan denken. Nee, kom zo. Nee. Terwijl trouwens de, van tevoren werd gezegd dat drank. Uh, dat was uit een boze. Ja, ja, ja. Oh. Dat was, was ik heel snel vergeten ook weer. Ja, ja. Ja. Um, nog een stukje. Uh, jullie zijn dus in Costa Rica. En nou ja, gelukkig spreek jij heel behoorlijk Spaans. Dus dat was maar meegenomen. Oh, oh. Het is de verjaardag van Anton. In, komt -ie, hoor. Oh, en Dennis heeft een taart op de kop getikt. Die in de koelkast moet. Ja, in de koelkast. Kan die? Vandaag. Voor eens de frio de taartos. De frio de taartos. <laughs> <frio, de> <laughs> ik heb echt twee jaar Spaans gehad. Ik, ik, ik heb het oh, ja. gehad op school, maar ik ben gewoon vergeten. <laughs> uh, de koelkast voor de taart. Dat begrepen ze ook. Ik heb geen idee. Ik ah. heb, het, is uit, het is uiteindelijk goed gekomen, dus we zullen het wel aan begrepen. Hey, uh, vanavond de tweede aflevering. Um, er gebeurt daar nog iets spannends met jou? Ja, ik, uh, ik, uh, we gaan op een gegeven moment gaan we een boottocht maken. Volgens mij is dat in deze aflevering. En dat is eigenlijk de, de volgende morgen. Dus uh, dan, dat moet natuurlijk wel heel spectaculair worden. En uh, uh, het, zullen Nederlanders, uh, het zijn de typische Nederlanders die willen natuurlijk ook weer gelijk een krokodil zien. En de krokodillen die liggen daar. Er zitten er heel weinig, er er in de rivier. Maar uh, uiteindelijk na twee uur varen ligt er een krokodil. Maar ja, die bewoog niet. Ja. Dus toen wilden ze eerst met appels gooien en toch dat hij uh, krokodil ging bewegen. Uh, maar dat lukte niet, dus toen heb ik mij als rijstijder opgeofferd en toen ben ik, heb ik eerst mijn voet in het water gedaan om hem te proberen te lokken en vervolgens ben ik helemaal in het water ingesprongen. En toen? En, het, en nou ja, dat, dat achteraf, ik weet wel dat ik erin lag en dat ik ineens voelde dat die boot afdreef en ik zag, zeg maar dat <lacht> ik de heel drie meter verderop aan de kant lag. Ik dacht ook wel ik gelijk, eigenlijk lag in het water ik dacht, hé, hey, weet eigenlijk wel zeker dat er maar één is hier. <lacht> <lacht> <lacht> dus het was, achteraf was het ook wel weer, ik, ben, ik heb het ook maar heel even in gelegen. Ja. Ik vond het toch een beetje tricky maar ik dacht, weet je, dat heb ik dan ook voor de groep. Ja, en, en bewoog dat beest zodat ze mooie foto's konden maken? Ja hoor, ja, dat is ja. ik allemaal ja, goed gegevens, ja. Goed, wie is de reisleider dus straks om, er, op RTL 5 om half tien? En uh, Dennis maakt wel een goede kans om de beste te worden, denk ik. Dennis Wening, dankjewel. Succes. Ja, hey. BNN Today. Uh, ja, nog even, dan heeft België het record gebroken van de langste formatie ooit. En dan winnen ze dus van Irak. Ja, een land waar natuurlijk de formatie nogal moeilijk ging vanwege de oorlog. Maar die Belgen zijn het zat in ieder geval. En die hebben ook allerlei acties opgestart om de boel een beetje in gang te zetten. En welke, die hoor je zo meteen van journalist Otto Jan Ham. Mijn eerste dag van Joris Kreugel. Ooit in de keuken, bij ons in het studentenhuis, toen hadden we een karbonade ergens neergelegd En we kwamen op een gegeven moment naden op. En daarna vliegjes. Vleesvliegjes. En daar ga ik het uh, vandaag over hebben. Want een kunstenaarsduo Starto in Amsterdam. Die hebben wel een heel bijzonder kunstwerk gemaakt. Of ze zijn er nog mee bezig. En het is niet één, maar het worden er een paar. En uh, dat doen ze met het vleesvliegen. En die vind ik eigenlijk heel erg goed. We gaan nu de kooi in. En. Uh, dit is een bakje met vliegen. Uh, je ziet ze al. Uh... Lopen. Deze bakjes die, uh, nou ja, die, die, die kweken ze natuurlijk met maden. En uh, ze gaan verpoppen, en binnen twee weken uh, zijn het vliegen geworden. En de vliegen laten we dan uh, nou, los in deze kooi. Hoeveel vliegjes uh, zitten hier nu? Een paar duizend, ja, misschien wel duizenden vliegen. Nou ja, wat je hier eigenlijk ziet is, is een, een vierkante kooi, inderdaad van gaas uh, en, uh, ja, gemaakt, dicht, zodat de vliegen niet kunnen ontsnappen. Uh, in het midden van die uh, kooi of foyer, hoe je het wilt noemen, is, is, een, is een soort kweekbak met fluoriserend licht. In het midden ligt een, een opgespannen doek, een schildersdoek. En uh, rondom dat doek zijn er een soort van bassins met uh, olieverf en uh, nou, de vliegjes uh, aangetrokken door het licht lopen met een pootjes door die olieverf... en uh, produceren op die manier uh, nou, feitelijk een uh, olieverfse kolderij. Maar goed, dit is veel fijner, want die pootjes van die vliegen... die maken hele kleine stipjes. Die vleugels die ze uitslaan, omdat er olieverf aan zit, uh, waaien ze uit. Dus het is een, uh, het is een hele fijnmazige structuur die een mens uh, nooit zou kunnen maken. Nou, ik wil ook wel even de volière in. Ja. Nou, snel naar binnen, want anders vliegen ze weg. Die zijn behoorlijk actief. Ik krijg overal jeuk. Je krijgt overal jeuk. Ja, uh... Ik heb mijn oog gekrabbeld. Het... Ja, is goed. Ik zal even die vliegen weghalen. Eigenlijk een beetje luie kunstenaars zijn jullie. Ja, dat ja, is onze totale fascinatie voor dit beest. En, en, en hun levensdrang. En Het is eigenlijk een soort uh, ja, filosofische uiteenzetting... over waarom uh, ja, het leven zo, uh, zo heftig en zo intens is uh, als het heel kort is. Ik voel heel zielig hoor. Voordat jij in een bak met olie wordt gedompeld en er staat een reus voor je. Ja, dat is waar. Over dat doek lopen. Ja, ja, dat is waar. Het heeft een enige mate van treurigheid... maar het heeft ook een enige mate van heroïek... Uh, dat je dus uh, als, als, als persoon uh, deel uitmaakt van de kunstgeschiedenis. En nou hebben jullie er al eentje. Tenminste, jullie, zeg ik. Maar die vliegjes, die hebben al iets gemaakt. En dat staat hier. Ik vind het apart. Dat is het zeker, ja. Of ik het nou echt heel mooi vind, dat is vraag twee. Of vind je dat nou lullig dat ik dat zeg? Dat is helemaal niet erg. Het is altijd een discussie. Wat is mooi? Ja, Vroeger vonden ze van Gogh ook niet mooi. En... Het kippenvel loopt in mijn nek. Volgens mij loopt er hier eentje in mijn nek. Uh, ja, we zien er een lopen. Dus, uh, die wil graag met je een mee. Een hele dikke. Ja, een hele dikke. Het zijn er zelfs twee. Het zijn er zelfs twee. Echt ja. waar? Ja, zeker. Oh. Ja, ja, ja, ja. Hulp nodig? Of... Hij, gaat nu richting, hij gaat nu richting mijn oor? Ja, hij gaat je oor in nee. nu. Oh... Ik vind het niet echt heel erg mooi, dit kunstwerk. Maar dat kan net zoals met muziek. Je moet er soms wat langer naar kijken om het te kunnen waarderen. Maar het is zeker even de moeite waard om naar deze galerie te komen in Amsterdam. Want het is wel een heel fascinerend uh, gezicht. Maar ik blijf erbij: vlees vliegen. Dan denk ik altijd gelijk weer aan die lap carbonade. Met al die maden en vliegen erop. Ik blijf het gewoon hele vieze, gore beestjes vinden. Filmpje te zien van Joris en zijn smerige vliegen op bnn dnl Dan uh, naar de Belgen, die zijn het beu, die wachten al bijna 213 dagen op een nieuwe regering. Ja, en dan komen ze dus wel in het Guinness Book of Records mee, daar dreigen ze in te komen, maar daar zijn ze dan weer helemaal niet blij mee, want dat is natuurlijk ook helemaal niet leuk daar. Dus komen ze in opstand, maar wel op zijn Belgisch. Otto Jan Ham, die is DJ bij Studio Brussel in België. Hi Otto Jan, Dank Filemijn. Ja, wat hebben jouw medebelgen allemaal voor aparte dingen bedacht om, uh, om hun onvrede te uiten? Maar het, het gaat een beetje alle kanten uit. Hè? Maar de, de, de meeste dingen blijven redelijk ludiek gelukkig. Ja. Uh, we gaan nog niet echt de straat op dat zit hier niet echt in de natuur of in het bloed. <laughs> dus mensen blijven liever thuis. Maar er zijn een paar uh, redelijk leuke initiatieven uh, gelanceerd. Of ze iets uithalen, dat is natuurlijk de, de andere vraag. Mm -hmm. Maar ik neem aan dat jullie het baardeverhaal al ja. gehoord hebben. Ja, het waardeverhaal ja. van die acteur die van, hè, van. Ja. Dus je krijgt een ja, chik van de formatie. Ja, ja, ja Maar het leuke, ik heb zelf ook al een soort van bite. En uh, de mensen denken dat ik solidair ben. Maar bij mij is dat natuurlijk gewoon omdat ik er heel erg goed uitzie met een bite. Ja, precies, dus, uh, ja. Maar ja, ze hebben dan ook een voor, voor vrouwen een soort alternatief bedacht. En dat is dat vrouwen hun haar rood moeten verven en hun lippen zwart moeten uh, uh, stikken, lipstikken, als ja. het ware. Of een speciale vlecht gaan dragen. Maar gelukkig heb ik daar ook nog weinig van gemerkt, gelukkig. <laughs> en uh, fijn, ja, er, er zijn meerdere initiatieven. Een leuke is ook Camping 16, dus uh, de... de, de de, de, de, de Belgische regering houdt zich schuil uh, in de wetstraat nummer 16 in Brussel. En, en nu is daar een soort virtuele camping voor geopend. En je kan je daar via een website op inschrijven. En dan kan je eigenlijk daar een soort tentje neerzetten ja. en, uh, ja. en daar hebben ze ook nog een of andere harde eisen eraan vastgekoppeld. Als het binnen de 80 dagen ondertussen geloof ik niet opgelost raakt. Dan willen ze het geld terug dat uh, de dotaties eigenlijk die de partijen krijgen om het land te regeren. Uh, dat willen ze dan uh, teruggestort zien. En ergens valt er wel iets voor te zeggen natuurlijk komt. <laughs> Als je als, uh, uh, weet ik veel, als, je als uh, loodgier, of ja we zeggen jullie dat als schilder of zo, je werk niet doet, dan uh, word je ook niet betaald. Ja. Dus eigenlijk Valt er wel wat voor te zeggen. En fijne zijn er ook, je kan op eBay tegenwoordig België kopen, maar dat schijnt niet de eerste keer te zijn. Nee, staat al heel lang te kopen volgens mij. Ja, er staat al een poosje te kopen. Volgens ja. mij 3,5 euro is het hoogste bot dus voorlopig. denk ik dat uh, 3,5? Nou. Ja, dat vind ik, dat vind ik schappelijk. Ja. Daarvoor zou ik het doen. Op zich geen slecht land. En die camping, uh, dat is een, een virtuele camping, zei je. Maar uh, dus dan, dan lig je daar voor de deur van de... Um, um, van de ja, regering. Het eigenlijk. Maar je moet, je moet maar eens naar die website gaan. Camping16.be. En dan ja? krijg je eigenlijk een soort plekje op die camping toegewezen. Als je daarvoor registreert. En even, even kijken. Volgens mij zijn er nu een, een, een kleine 100.000 mensen, geloof ik, die dat doen. Ah ja, ik zie het. Ik kampeer mee. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja, so, oh, dus, uh, 76.447 ja, 76, kampeerders bezetten op dit moment. Wedstraat nummer 16. Ja. Nee, maar is, wat is... ik me afvroeg, ga je niet uiteindelijk dan... Dat dan moet je ook in het echt doen. Dat is natuurlijk de lol. Ja, maar het, er zijn een paar mensen, een paar dapperen die het wel echt gaan doen. Oké. Okay. Heb ik begrepen, maar, maar het is natuurlijk, hey, het is ook wel leuk en dat is ook heel charmant, maar, maar uh, we zijn er natuurlijk ook wel allemaal van overtuigd dat dat, dat op zich niet zoveel gaat doen. En 80.000 uh, mensen die het virtueel doen, ja, daar gaat ook eigenlijk niemand echt van schrikken natuurlijk. Maar okay. het feit is wel dat er... Dat er ja, dat, dat, dat er een soort van uh, uh, algemene onvrede aan ja, het ontstaan is. En dat, dat het op allerlei mogelijke manieren nu tot uiting komt. Otto Jan Ham van Studio Brussel, dank. Succes daar met jullie acties. Graag gedaan. Zo meteen, uh, Dit is Radio 1.